3 uur, het NOS-journaal, Raymond Serré. De rechtbank in Oslo heeft Anders Breivik kort verhoord. Dat gebeurde achter gesloten deuren. Vooraf werd al duidelijk dat Breivik wordt aangeklacht voor terreur. Daarvoor kan hij in Noorwegen tot een gevangenisstraf van 21 jaar worden veroordeeld. Indien nodig, kan hij daarna nog tbs krijgen... Breivik heeft tijdens het verhoor nogmaals bevestigd dat hij achter het bloedbad op Utoya en de aanslag in Oslo zit. Na ongeveer 20 minuten werd de Noor van 32 weer naar de gevangenis in de Noorse hoofdstad teruggebracht. Verslaggever Jessica van Spenge bij de rechtbank in Oslo. Onder de mensen waren naar de rechtbank in Oslo toegekomen om een glimp van Anders Breivik op te vangen. De politie had er rekening mee gehouden, er waren extra veiligheidsmaatregelen. En toch zou er een auto zijn bekogeld door iemand die ook wat leuzen riep naar die auto, leven Noorwegen. Maar uiteindelijk is Anders Breivik via de achterkant het gebouw ingekomen, de zitting heeft plaatsgevonden en hij is uiteindelijk ook weer via de achterdeur naar buiten gegaan. Niemand heeft hem gezien. In het buitenland wordt ondertussen onderzocht of Breivik op een of andere manier werd gesteund. Zo onderzoekt Scotland Yard of hij banden had met ultra-rechtse en anti-islamitische Engelse groeperingen. De Grand Prix of the Sea tussen Texel en Den Helder is afgelast. De zogeheten powerboat races zouden begin volgende maand worden gehouden. De organisatie heeft de stekker uit het evenement getrokken omdat nog niet alle vergunningen binnen zijn. Daardoor heeft een aantal teams niet genoeg tijd om zich voor te bereiden. De organisator. Door allerlei omstandigheden, nou, die heeft iedereen in de krant kunnen lezen... en uh, inmenging van uh, met name ook de Waddenvereniging, is het allemaal vertraagd. Ik vind het uh, gênant voor de hele BV Nederland dat wij geen kans zien... om in een jaar tijd een vergunning te krijgen voor zo'n groot evenement. En de rest van de wereld begrijpt niet dat dat mogelijk is. De Raad van State heeft juist vandaag bepaald... dat de wedstrijden met de razendsnelle boten mogen doorgaan. De Waddenvereniging wilde dat de races uit milieuoverwegingen werden verboden. De organisatie van de Grand Prix of the Sea schuift de powerboat races nu door naar volgend jaar. De uitspraak van de Raad van State wordt daarbij als leidraad gebruikt. Sebastian Verschuren is er niet in geslaagd om zich op het WK zwemmen voor de finale van de 200 meter vrije slag te plaatsen. In de halve finale zwom hij de negende tijd net niet goed genoeg om door te gaan. Het was een fikse tegenvaller voor Verschuren die in de series nog de tweede tijd had gezwommen. Hij was toen ruim een seconde sneller dan in zijn race in de halve finale. En dan het weer. Het is bewolkt met in het noorden af en toe wat regen... en in het zuiden wat zon. Maximaal tussen de 17 en 20 graden. En morgen is er weinig verandering. ANWB Verkeersinformatie. Verkeer van Utrecht naar het zuiden kan het beste via de A27 rijden... en niet via de A2, want op de A2 zijn werkzaamheden. Van Utrecht naar Den Bosch, tussenknoop het Oude Rijn en Nieuwegein, 4 kilometer. Verderop in Limburg op de A2 naar Maastricht. Voor Maastricht 5 kilometer...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 Dit is Radio 1. Eo, dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. In dit half uur de eerste aflevering van een serie... over hoe de gaten die in de samenleving vallen... door vrijwilligers worden opgevuld. En in de zomermaanden spitsen we ons rond kwart over drie elke dag de oren voor nieuws uit de regio. Collega's van de regionale omroep of een regionale krant vertellen wat hen aanspreekt in het nieuws dicht bij huis. Vandaag steken we ons licht op in Overijssel, Brabant en Zeeland. Dat straks, maar eerst onze serie over vrijwilligers. Het kabinet Rutte bezuinigt stevig. Wie vangen de klappen op? En kunnen ze dat wel? In Dit is de Dag, aandacht voor het vangnet van Nederland. De vrijwilligers. Ja, vandaag trappen we in deze reportageserie af met de vrijwilligers van de stichting Present. Deze stichting is actief in ruim 50 steden... en koppelt hulpbehoevende medemensen aan groepen bereidwillige vrijwilligers. Ook in Haarlem is de stichting actief. Verslaggever Maarten Hag ging er naartoe en maakte een actie mee. Goedemorgen sticht die 18%? Komt uh, klussen. Wat hebben je allemaal bij je? Schoonmaakspullen. Emers. Emers. Goedemorgen. Goedendag. Kijk gewoon binnen. Zaterdagmorgen half tien. De een begint zijn dag rustig met een kopje koffie en een krantje. De ander brengt de kinderen naar de sportvereniging. Maar vier vrijwilligers van Stichting Present in Haarlem hebben heel andere plannen op hun vrije zaterdag. Even kijken, we gaan schoonmaken is de bedoeling. we je het anders dan de boodschappen doen? En... Kijk, je ziet het al? Alles moet geschilderd. Maar het moet gewoon eerst even heel goed schoongemaakt worden. Voordat we überhaupt hier een schuur, en schilderploeg uh, er doorheen kunnen laten gaan. Ja. Dus we gaan schoonmaken. Het appartement waar de vrijwilligers aan de slag gaan is op zijn zachts gezegd. Uitgewoond. En ontzettend vies. Muren, plafonds, kozijnen. Alles zit onder een oranje-bruine laag aanslag. Hoofdhuurder Leo laat het even zien aan Anor de Zeeuw. Die als coördinator van Present de leiding heeft over de klus. Dit wil de pijp en dit. Oké. Okay. Dat is wel een keer veronderden bij die witte plaat. Ja, je ziet het. <laughs> oh, het was waarschijnlijk niet de oorspronkelijke kleur. Nee, de oorspronkelijke kleur. Je kon het echt wel zien aan dat kozijn. Het is een beetje, ja, een beetje, wat is het? Een beetje zo beige-achtig, ja. grijs. Maar daar overheen ligt een dikke laag, ja, wat is het, ja, vettige aanslag. Nicotine, ja. Nicotine, ja, is veel ja. gerookt hier in huis, kun je ja. wel ruiken en zien. ja, ja. Nou, we gaan, uh, gaan gewoon aan de slag, toch? We gaan de leuke tappen Leo en zijn vrouw Annie kunnen wel wat hulp gebruiken, want zelf zijn ze niet in staat om hun huis goed te onderhouden. U zat hier in huis en u dacht, ik moet hier wat aan doen? Dit gaat niet goed. Dat ik het niet aankomde, alleen en via maatschappelijk werkster. ben ik er heur gekomen. Dus zij hebben geen mensen om zich heen, vrienden of familie of kinderen die dat uh, kunnen komen doen voor ze. Uh, daarnaast hebben ze ook niet de financiële middelen, ze leven allebei van een minimale uh, bijstandsuitkering. Om zich laten maar komen of uh, de schoonmaakploeg of uh, wat dan ook. En zelf kunnen ze het ook niet? Nee, ze hebben allebei te veel gezondheidsproblemen om... Uh, en geestelijke problemen. Om. Oh, alsjeblieft. Iedereen woont het liefst in een schoon huisje, maar het ja, lukte dus u u niet? Het, niet maar meer. maar dat lukte me niet meer, nee. Oh, schoon te Als ik zo zwaar geworden ben, ging dat niet meer. Ik heb al vooral het best gegroeien, en ja, dat, dat... Dus alles doet me zeer. We uh, zijn hard nodig. <laughs> Je ziet het. Even denken. Even taak op de ondertussen. Uh, Jos, wil jij dan hier de, uh, deze he? kant doen? Ja. Ko wil jij de andere kant doen? Ja. En dan uh, kan je gewoon verder in de hol, want al het houtwerk moet gewoon gedaan. En hoe doe je dat uh, precies? Voor mensen ja. zoals Leo en Annie, die niemand anders hebben, bestaan er wel klussendiensten van welzijnsorganisaties. Maar daar gaat de laatste jaren nadrukkelijk de kaasgraaf overheen. Een aantal <coughs> nou, zeggen, klussendiensten zijn... Uh ja weggevallen of, of onderhouden van de tuin of uh, inderdaad een huis schilderen. Maar Dat zijn dus inderdaad diensten waarop bezuinigd is. Ja, die, die wegvallen door uh, bezuinigingen. Ja. En uh, ja, dan is de vraag van ja, hoe ga je dat verder opvangen? En, uh, Met maar, vrijwilligers, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Ja. Ja. ja. Dat was wel een verrassing voor u denk ik dat het kon. Ja, ik wist niet dat het bestond, ik wist ik niet. Dus, dat is wel fijn. En u bent zelf ook weer aan de slag gegaan. Ja. Dan krijg je het ook een beetje zin hè? om iets te doen. Het duwt je deur. Je hebt er weer een beetje zin in. Ja. We hebben ze ook beloofd dat we ons best gaan doen. En dat is een garantie die je natuurlijk nooit kan geven, want we zijn wel afhankelijk van het aanbod van uh, vrijwilligers. Maar we hebben beloofd dat we gaan proberen om hier alles geschilderd te krijgen. En dat het weer fris en, uh, en, en, en wit is. En ze nou ja, gewoon weer een goede start, uh, een nieuwe start in een oude huis hebben. Ja. Om te beginnen hout, dat weet je de lagen de is de rooklagen. Marco is alvast aan de slag gegaan in het halletje. Ik je hebt het vaker gedaan dit soort vrijwilligersklussen? Oh sorry, oh. ik heb het wel eens vaker gedaan. Ook uh, tuinen opgeknapt of uh, ook ge geschilderd, maar ook wel eens een dakje uit met uh, geestelijke Ik heb de kinderen. Anderen. Eigenlijk van alles? Eigenlijk van alles wel, ja. je kent deze mensen helemaal niet? Uh, nee, nee. Wat is, wat is je motivatie om dit dan te doen? Ja, om, toch, uh, zeg maar, om te zien naar uh, andere mensen maar die, die wat, wat minder bedeeld zijn. Of gewoon, uh, in deze maatschappij is het toch een beetje uh, individualistisch. Dus in die zin vind ik het wel heel um, goed om te doen. Present onderscheidt zich van andere vrijwilligersorganisaties... door te werken met projecten en groepen vrijwilligers... Anno Orde legt uit waarom. Nou, als je kijkt naar deze klus, dat ga je met een individueel vrijwilliger niet voor elkaar krijgen. Terwijl als je hier een groep mensen opzet, dan heb je in een één dag dus al gewoon heel erg veel uh, geklaard. En dat is een kracht van... Dus dat kan zijn een groep uit een kerk, uh, familie, vrienden, uh, een sportvereniging, nou ja, uh, een team medewerkers van een bedrijf. Nee, een heel leuk voorbeeld daarvan is Stata, wat vroeger Kordes en Hoogovens uh, was. Die uh, gaan dit jaar voor de derde keer op rij een uh, project doen. Die komen gewoon ieder jaar een keer terug. Nou, ja, dat is super. Als bedrijfsuitje? Als bedrijfsuitje, ja. Ja, gaan ja, ze klussen. En In de keuken is vrouwtje bezig, bij het keukenraam. Nou, daar komt nu ook al weer wat meer licht doorheen. Ja, we kunnen weer naar buiten kijken. Doe je dit vaker? Nee, dat is mijn eerste keer dat ik help voor Present. Een vriendin van mij die werkt bij Present als, of in het bestuur en uh, die vroeg of ik mee wilde helpen. En dus ze zocht op korte termijn iemand, dus ik dacht, nou prima, ik, uh, ik kan zaterdag, dus ik kom. Ja. En je doet het voor mensen die je ja. totaal niet kent? Nee, maar dat is juist, uh, ja, je ziet dat het nodig is en dan is het wel lekker als je zo'n uh, ja, goed resultaat ook meteen uh, ziet. Heeft een goed gevoel? Ja, zeker. Misschien uh, dat je nog wel eens vaker ja, aan je aan nou, hulp weet. aanbiedt. wie <laughs> weet, Misschien. Dan ja. je nog niet te veel vast. Nee, nog niet te veel, nee. Maar wie weet. Deze reactie van Vrouwtje is typisch voor de moderne vrijwilliger... merkt coördinator Anor de Zeeuw, die zelf bezig is in de douche. Ah, joh, je knapt het ook alweer een heel stuk op. Ja, ja. Ik, nou, ik denk dat je dat zelf ook wel kent. Iedereen werkt. En iedereen heeft een, vaak een druk sociaal leven. Dus echt structureel vrijwilligerswerk, dat leidt daar ook onder. Daar zie je veel toch oudere mensen die al met pensioen zijn... Werkende mensen hebben dan liever dit soort vormen van vrijwilligerswerk, waarbij je zelf de regie in handen hebt en zegt van ja, ik, ik wil dit doen en ik kan dan. Dus het is al zo van, ik wil heel erg graag iets doen voor een ander, maar ik weet niet zo goed hoe ik daar handen en voeten aan moet geven. En ik wil me niet vastleggen aan uh, één keer in de week of één keer in de maand of dat het, dat het, dat het moet, zal ik maar zeggen. Voor zo'n zaterdagochtend vind ik het prima, ja. Ja. Dat is ook één keer in de... het jaar. <laughs> Eén keer in het jaar. Ja, voor nu wel. Met zo'n soms minimale toewijding is het dan ook de vraag... of er wel genoeg vrijwilligers zijn. Nu het aantal hulpvragen onder druk van de bezuinigingen toeneemt. Nee, Aan de ene kant is het natuurlijk fragiel... omdat je afhankelijk bent van het aanbod. Maar je merkt dat er wel steeds meer behoefte is van mensen... die, die heus iets willen doen, maar niet structureel. En als je daar gewoon maar goed op speelt, en, uh, dus dat potentieel van vrijwilligers die best hun hand uit te bouwen willen steken voor een onbekende groot. ander. Dat is heel groot. Dat is er wel. En daar heb, ja, en daar hebben wij natuurlijk bij lange na nog niet iedereen van, uh, van bereikt. Ja, daar maakt ik maar tijden. zorgen om. Nou, eigenlijk zou je dan nog zorgen moeten maken om het feit dat de hulpvraag steeds groter wordt. Want dat is natuurlijk uh, niet goede ontwikkeling. Maar, um... maar de hulp is er. Ja, dat, ja, daar ben ik echt van overtuigd. Okay. In nog niet eens zo lang bij elkaar De kamer verder uh, is Jos nee, is druk leuk, in de weer. Ja, ik ben uh, het houtwerk aan het schoonmaken. Er zit heel veel ja, rook nou, uh, aanslag op. op. Lukt het een hoor. beetje? Nou, dat je wordt je er aardige, er aardig. Je, je ziet er nee, nee, nou, nee, je ja. hoort het eraf. Dit is het verschil, ja. zeg maar. Ja. Dit is het verschil, ja. Het gaat echt van uh, nou ja, bruin naar uh, nou ja, de kleur die het was, denk ik hè. Licht beige. Keinig, geweldig. Je zit hier gewoon hem te genieten? Ja, ja, ik ben er zo blij mee. Omdat ik het zelf nog niet meer op kan brengen, Ik geniet ik ervan dat ik het helemaal op zie verleuren. In tijden van bezuinigingen vormen de vrijwilligers dus een onmisbaar vangnet voor de samenleving. Maar ook de subsidie voor vrijwilligersclub Present is geschrapt door de gemeente Haarlem. Voor 2012 mogen we die 10.000 euro nog aanvragen. En daarna moeten we dus een gat gaan opvangen van 10.000 euro. En dat is een hoop geld. Waar, waar zoek je dat geld dan? Ja, we zijn heel erg hard aan het nadenken over: kunnen we kijken of we een aantal bedrijven bijvoorbeeld hier in de regio aan ons kunnen binden? Ja, bijvoorbeeld met het idee wil je een project per jaar adopteren. Heeft het al iets opgeleverd? Is het toch uh, Nog niet. Nee, dit is lastig, want ook bedrijven. We hebben het niet altijd even gemakkelijk in deze tijd. Dus, uh, maar Er nee, is al wel geroepen nee, maar er mag niemand omvallen. En dan komt het uit andere potjes. Dus ja, misschien komt het allemaal nog goed. Daar gaan we maar op hopen. En ondertussen blijven we creatief op zoek naar allerlei andere bronnen. We geven niet op. Dat sowieso niet. Daarvoor is het een mooi wat te doen. Zeg Jos, ja. als je dat er zo ziet... Heb je zin in, wat is het, een uur, anderhalf uur tijd heb je dit voor elkaar? Ja, het is gewoon... Ja, het is eigenlijk is het een maar hele... smaakt dat naar meer? Dat smaakt zeker naar meer, ja. Dat vandaag ja. is jouw eerste dat keer. Ik kan je echt pas ja. dat heb ik het hij... mooi gedaan. Ik klop me nou even op de schouder, dat mag van Annie ook. Nee, ja. het is hartstikke leuk dat je toch in zo'n korte tijd uh, heel veel resultaat kunt bereiken. Kijk, kan wij, kan, wij kan present in de toekomst vaker een beroep op jou doen? Um, ik denk het wel. Het blije gezicht van Annie... Uh, dat helpt heel erg om het de volgende keer weer te doen. Ja. Mag ja. blijven. Ja. <laughs> Mogen terugkomen. Elke week uh, schoonmaken. Nee? U hoorde de vrijwilligers van Stichting Present in Haarlem. Morgen deel 2 van onze serie waarin buurtbewoners van de Tilburgse wijk Noordhoek... hun wegbezuinigde buurthuis zelf overnemen. dead. I'm a talking to him now. Who says God is dead? He's with us all right now. He knows every move that you make. He knows every time you make a mistake. The rumor has been spread. watching you right now who says God is dead he's a reaching for you now if I were you I'd kneel and pray 'Cause we're not promised one more day remember blood was shed Joel, who says God is dead? Nieuws van dichtbij. Hoe Hij is de meest gezochte terrorist ter wereld. Maar kan in Amsterdam gewoon met het openbaar vervoer. Uw supporters krijgen meer vrijheid bij Utrechtse Rieden. Die vinden het fantastisch. Water skiën niet achter een speedboot, maar aan een lijn boven het water. Dan gaan we nu naar toe, want dat moet natuurlijk wel scoren deze keer. Nieuws van dichtbij. MK, mooi. In de zomermaanden spitsen we rond dit tijdstip elke dag onze oren voor nieuws uit de regio. Collega's van de regionale omroep of een regionale krant vertellen wat hen aanspreekt in het nieuws dicht bij huis. En vandaag horen we wat er speelt in Overijssel, Brabant en Zeeland. We beginnen bij Mark Bakker van RTV Oost in Overijssel. Mark, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Wat speelt er in Overijssel? Nou, wij zijn onder meer bezig met uh, het ingestorte dak van het stadion in Enschede, de Grolsvesten. Uh, ja, we weten allemaal dat op 7 juli daar het dak is, is uh, ingestort. Twee mensen zijn erbij om het leven gekomen. En uh, nou, vandaag gaat het onderzoek echt uh, verder op die manier dat er van dichtbij nu ook eens gekeken is van hoe ziet dat dak er nou precies uit. Want ja, de exacte oorzaak, daar is nog niets over uh, bekend gemaakt. En ik denk ook dat uh, ja, de autoriteiten het ook nog niet goed uh, weten. Maar nu zijn er wel foto's uh, gemaakt. Uh, mensen hebben daar ook heen en weer. Gelopen, vanaf de Tweede Ring konden ook wat beter bekeken worden. Het stadion in Enschede, dat is een plaatsdelict. Dat heeft het Openbaar Ministerie zo bepaald. Dus dat houdt ook wel weer in dat er verder niemand het stadion in en uit mag. Behalve de mensen dan die er daadwerkelijk iets te zoeken hebben. En nou, dit is dan wel weer een belangrijke dag in het onderzoek. Want nu wordt er dus ja, van dichtbij gekeken van... Nou, hoe ziet dat dak er precies uit? Want ja, dan kunnen ze op die manier wat makkelijker achterhalen... hoe dat dak kon instorten. En dan kunnen ze ook een plan gaan maken... van uh, hoe dat straks allemaal opgeruimd moet worden. Want dat wordt nog wel een hele klus. Ja, want wie doet dat onderzoek precies? Daar is de arbeidsinspectie bij betrekken. En het Openbaar Ministerie. Dat zijn dan de belangrijkste partijen. Natuurlijk zal er ook de gemeente erbij, zijn, erbij betrokken zijn. Ook ja, het stadion zelf is daar ook bij betrokken. Maar juist ook omdat het Openbaar, openbaar Ministerie daarbij betrokken is. Ja, blijft alles voorlopig nog afgesloten. Maar er wordt wel met man en man gewerkt hoor. Om het allemaal zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. Want er is wel een wensdatum. Zondag 14 augustus. Dan hoopt FC Twente weer de eerste wedstrijd in het stadion te kunnen spelen. Het is niet toegezegd dat het allemaal gaat lukken, maar die wens hebben ze dat ze dan het veld wel weer uh, klaar hebben. Wat er overigens nog wel gebeurt, dat is dat uh, ja, de grasmat die wordt wel goed onderhouden, want ja, een van mijn collega's die daar te plaatsen was, die heeft gezien dat het gras daar dus wel gemaaid is. Oké, okay, dus dat gaat wel gewoon door. Want volgens mij moet Twente deze week ook al voetballen, toch? Maar daarvoor zijn ze uitgeweken, ja, geloof ik, hè? Ja, dat is morgen dan. Dan, dan spelen ze tegen FC Vaslui, als ik het zo goed zeg, in een Roemeense club. Maar daarvoor gaan ze dus uitwijken naar Arnhem in het stadion uh, Gelderdom. Ja, die hebben dus het stadion beschikbaar gesteld om daar uh, te voetballen. Uh, mocht bijvoorbeeld 14 augustus niet haalbaar zijn... dan zullen ze ook elders in Nederlanders nog wel weer een ander stadion moeten gaan vinden. Maar ja, goed, in de buurt hebben we Deventer, we hebben Zwolle, we hebben Emmen... we kunnen misschien weer in het Gelderdom terecht. Dus kortom, gevoetbald zal er wel gaan worden. Maar of het in de Grosveste gebeurt, wij gaan dat hier nou in de gaten houden. Ja, en dat onderzoek is dus vandaag eigenlijk pas officieel echt van start gegaan. Ja, het heeft wel uh, niet echt stilgelegen. Want natuurlijk achter de schermen is wel het een en ander uh, gedaan... Maar om omdat er ook uh, twee uh, mensen daarbij om het leven zijn gekomen... wordt natuurlijk wel alle zorgvuldigheid uh, in acht genomen. Maar het is nu echt voor het eerst dat we ook hebben gezien... dat mensen van heel dichtbij dus uh, ja, het, het dak hebben bekeken... het dak hebben gefotografeerd. Van alle kanten is dat dus uh, goed uh, bekeken om het zo heel goed inzichtelijk uh, te maken. En dan hopen wij dat we heel snel kunnen melden... dat we iets weten over de oorzaak. We hebben zelf al wel een keer, uh, een paar of twee weken geleden... Een, uh, een deskundige aan het woord gelaten. Dat was dan een ingenieur van uh, de Universiteit universiteit in Twente. En hem viel op dat er bepaalde stangen in de draagconstructie van het dak ontbraken. En okay. dat zou mogelijk de oorzaak kunnen zijn, maar of dat werkelijk ook zo is, ja, dat is afwachten. Goed, Mark Bakker van RTVO's, dankjewel. Nieuws van dichtbij. Wij gaan gauw door naar Brabant, naar Marieke Boerenfijn van Omroep Brabant. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat speelt er bij jullie? Ja, en... Brabant is helemaal in de ban van evenementen, het grootste evenement van het jaar. Dat is in Tilburg vandaag, roze maandag, alles in het kader van de homo-emancipatie. En eh, ik hoor mijn collega's al de hele dag op radio en televisie vertellen hoe ontzettend goed de sfeer is. Hoeveel mensen er zijn, dat de brandweer alles eh, in goede banen leidt. Omdat er altijd ontzettend veel volk op afkomt op die roze maandag. Een ander evenement vandaag is de ronde van Boxmeer. Het eerste oh, ja. wielcriterium na, na de Tour de France natuurlijk hè. En die hebben we meer uh, in Brabant, uh, want de acht van Kaam zit eraan te komen, de ronde van Stipphout. En volgende week maandag is natuurlijk de draai van de KAI. En het nieuws in Brabant is dan ook dat de Tourwinnaar ja, niet bij die criteria aanwezig zal zijn. Of bij die criteriums moet ik eigenlijk zeggen. Hè? Dat zijn ja, de hoofdpunten van het nieuws. En dat is eigenlijk wel heel vrolijk nieuws ook hè, in ja. Brabant. Grote evenementen, maar ik sta daar zelf niet. Wat ik erg jammer vind, maar vandaag ben ik op pad voor een uh, zomerserie. Jullie hebben een zomerserie over regionaal nieuws. En wij hebben ook zomerseries. En mijn zomerserie, die heet Van Helwijk naar Hemelrijk. En die gaat over de oorsprong van plaatsnamen in Brabant. En Helwijk gaat over de hel van Helwijk. En dat is waar ik nu ben. En ja, ik weet niet of het bekend is, de hel van Helwijk. Nee, wat is dat? Nou, dat is, een, uh, dat is een groot fort. Dat is door Napoleon zo uh, genoemd, ooit lang, lang, lang geleden. Die noemden het Lanfer, want het ligt aan het Hollands Diep. Helwijk is een klein dorpje, dat ligt vlakbij Willemstad. En bij het Hollands Diep was het Hellegat. En het Hellegat zegt het al, daar kwamen heel veel uh, schippers en uh, mensen op zee... ...om het leven, werd zo genoemd, de hel. En mijn serie gaat er dus over van, goh, hoe heette, uh, uh, hoe komt Helwijk aan zijn naam... ...maar ook, hoe komt bijvoorbeeld Babylonie, broek in het land van Heus en Altena aan zijn naam... ...of Maria Hout, of Engelen. Nou, ga zo maar door en zo ga ik van Helwijk pst, naar hemelrijk. En want dat is ook weer een plek, bij jou in de buurt... Hemelrijk is aan de andere kant van Brabant. Ik sta nu in West-Brabant. Dus, uh, zeg maar, uh, aan, de, aan de Zeeuwse kant. En uh, Hemelrijk, dat ligt bij Ude, Vechel, Volkol. En dat is een, uh, ja, daar is het hemels. En hier is het een beetje hels, vraag ik even aan mijn buurman. Bent u hier? Uh... Een beetje de duivel van het fort? Ja, ik ben de duivel van het fort, ja. Ik loop alle kleine duiveltjes in de gaten te houden. Ja. ja, het is een beetje een kinderpartijtje. Hè? Ja, het is een kinderpartijtje. Het is heel gezellig hier. En, en die klimmen allemaal in de bomen. Ja, ze zijn lekker. Achter elkaar aan zitten ze. En beetje... en hoe heten die duiveltjes? Uh, uh, Axel, Jack, Tijmen, Matthijs. Hey, kom er eens bij, Axel, Jack, Tijmen, Matthijs. Ja, daar komen ze hier. Nou, dan komen ze uit de bomen geklommen. Helemaal zwart onder de bomen. Ja, helemaal. Uh, <laughs> Wat zijn jullie aan het doen, joh? Eh, uh, mijn Weet jij hoe het hier heet? Hoe heet het hier? Eh, uh... hoe moet lachen. Jij weet het. De Forte hel. Forte hel. En zijn jullie een klein beetje de duivels hier? Ja. Nou, ze zeggen het met een glimlach hoor, op de mond. De duiveltjes van de hel. Ja, Fortehel, Helwijk, de Helse Dijk. Is het hier hels? Nee hoor. Ja, nou even wel met z'n allen, maar het is hier heel gezellig. Een heel gezellig dorp. Een beetje... Het is zelfs een beetje hemels, want vandaag mogen we de knullen op de radio. En nog wel bij Radio 1. Okay. Ja, nou, dat uh, is in Brabant even aan de orde. Dankjewel, Marieke Boeren. Fijn. Ik zag op jouw Twitterpagina dat het inderdaad hele lieve, brave jongetjes zijn... die daar bij jou rondlopen, dus dat gaat vast helemaal goed komen. Dankjewel. Wij gaan door naar Zeeland. Nieuws van dichtbij. Ik zei het al, wij gaan door naar Zeeland. Van de Provinciale Zeeuwse krant hebben wij aan de lijn Ondine van der Vleuten. Goedemiddag, Ondine. Goedemiddag. Wat gebeurt er in Zeeland vandaag? Nou, ik ben zelf, uh, uh, volg ik, uh, geboeid uh, de ontwikkelingen rond de Intercity. Uh, er is uh, de twee keer per uur een uh, trein waarmee je Zeeland in en uit kan. En dat is, uh, om een half uur is dat een Intercity. Die stopt dan uh, bij de grote Zeeuwse stations. Goes, Middelburg, Vlissingen en uh, daarnaast ook een twee wat kleinere. Kruilingen, Ierske en Oost-Soeburg. En dan het andere half uur is er een stoptrein uh, naar Roosendaal. En dan kan je overstappen. Of, uh, en dat andere, het andere half uur dan is er dus een stoptrein. Die stopt dan ook in Arnhem-Muiden, Capelle Biedelingen, Rillon, Bad en Nou, ja. Die kleine dorpjes, die, uh, daar stappen niet echt heel veel mensen in. En wat uh, momenteel aan de hand is, vanaf 11 december wil de NS uh, eigenlijk alleen nog maar stoptreinen laten rijden. Dan heb je wel twee keer per, uh, per uur een uh, trein die naar Amsterdam gaat, maar niet meer rechtstreeks naar Schiphol. Het gaat om via, uh, via Haarlem. En uh, nou, daar is zilverzet tegen. Ja, ik uh, kan me voorstellen dat leidt tot een opstand in Zeeland. Ja, er zijn eigenlijk twee kampen ontstaan... waarvan uh, vooral het ene kamp uh, flink van zich laat horen. Het verbaast me dat van, uh, vanuit de kleine dorp... er nog niet zo heel veel protest uh, ge geweest is. Hoewel we vandaag weer een lange ingezonde brief hebben. Vooral op internet uh, wordt heel veel gereageerd... Um, de politiek, uh, die, uh, de PvdA Zeeland, die heeft op actie aangedrongen. De burgemeesters van Vlissingen en Middelburg... die vragen de NS de dienstregeling niet te wijzigen. Die zeggen de intercity is van groot economisch belang. Nou ja, Maar de NS, de NS kan klimaat. het waarschijnlijk gewoon zelf beslissen, of niet? Ja, ja, absoluut. En het mooiste is ook dat dit is eigenlijk al uh, een hele tijd uh, geleden uitonderhandeld, juist. Uh, dit was al helemaal klaar, dit verhaal. En uh, dit is juist omdat er uh, in het verleden uh, sprake van was dat de NS vanwege een nieuwe treinloop... de stations arnhem muiden Capelle-Bieselingen en Krabbedijken zelfs wilde sluiten. Oké, okay, helemaal. Het is dus, nou, nou, ja, dus een soort compromis dit, wat er nu is uitgerold een is. Dit is een compromis, ja, eigenlijk wel. Ja. En, en, en maar uh, wat zijn die twee kampen dan? Wie, wie vindt er dat deze in de City zou moeten verdwijnen? Is, is er een deel van de bevolking die dat vindt of is het alleen de NS? Nou, het is niet zo uh, verwonderlijk dat uh, de weerstand tegen de nieuwe dienstregeling... vooral komt van de grote steden, dus Middelburg en Vlissingen. Ja. En dan uh, wil de burgemeester van Goes ook eventueel nog wel protesteren. Maar ik geloof dat uh, uh, dat bij hem wat minder is dan bij Vlissingen en Middelburg. Nou ja, terwijl die kleine plaatsjes maakt het allemaal niet zoveel uit misschien. Wat zegt u? Die kleine plaatsen maken het allemaal niet zoveel uit. Als we die stoptrein maar houden. Ja, nou die kleine plaatsen, die, die vinden het... Eigenlijk is het, is het zo in Zeeland dat uh, het openbaar vervoer zo slecht geregeld is. Dat je zou kunnen zeggen dat die trein een beetje als een buslijn fungeert. Oké. Okay. Uh, na zessen dan uh, kun je uit veel kleinere plaatsen geen bus meer pakken. Dus. Uh, als je natuurlijk in zo'n plaats aan de, aan de trein, tram, treinlijn woont, dan is het wel prettig dat je daar nog eens een half uur op kunt stappen, ja. denk ik. Dus ja, wanneer... die, zijn, die vinden het eigenlijk wel prettig. Er zijn er gewoon in die kleinere plaatsen juist mensen die zeggen van nou, eindelijk hè. Ja, precies. Helder. Wanneer verwacht je een definitieve beslissing hierover? Nou, dat, dat, dat, dat, ik denk dat, dat eerst moeten de NS nog zeggen dat, dat ze inderdaad willen gaan praten. Want eigenlijk heb je het over een zaak die al beklonken was. Ja. En uh, ja, goed, uh, het, het, het, grappige, het grappige, het is uiteindelijk een vertraging van 7 minuten voor het stuk tussen Schip, het Vlissingen en, uh, en Roosendaal. Nou, oh, dat valt wel weer mee. Het valt heel erg mee. Hè? Dus uh, ja, goed, er zijn ook inderdaad mensen die zeggen van, nou ja, wat is dat nou? En het is meer iets psychologisch, een gevoel, hè. Zo ja. van, uh, straks rijdt er in Zee om alleen nog maar in het zijn. He? En er is ook een lezer op internet die suggereert dat de lijn het best kan worden overgenomen... door de stoomtrein goes ja. Nou, Zo doen we dat. Zo'n historisch lijntje. Ja. <laughs> goed. Omdiener van der Vleuten van de PZC, de Provinciale de Zeeuwse krant. Dankjewel voor okay. uh, dit nieuws uit Zeeland. Dit is, erop, dit is de dag zit erop voor vandaag. Ik verwijs u nog even naar onze website. Dit is de dag.nu. Daar kunt u allerlei dingen teruglezen of terugluisteren. Doe meteen na ons Villa VPRO met Scher. Wat gaan jullie doen? Hathijs, ja, wij praten nog even door over de voorgeleiding van Anders Breivik... de dader van de aanslagen in Noorwegen... Want de zitting die is niet openbaar geweest. En de redenen waarom de rechter dat niet wilde, die zijn absoluut mystiek, vaag en roepen een heleboel vragen op. Nou, verder kijken we terug op 43 procesdagen in de Klimopzaak. Dat is de grootste vastgoedfraude in Nederland ooit. We hebben die intensief gevolgd met jongens van het financiële dagblad. Maar nu is het nieuws met Remel Serré. Radio 1, het nos journaal.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 De Nederlandse staatsloterij heeft een bijzonder cadeau gekregen voor haar 285ste verjaardag. Een bejaarde Zaandammer bezorgde de loterij een lot uit 1809. Het is voor zover bekend het oudste nog bewaarde lot van de staatsloterij. De man had het gekregen van zijn vader, maar hoe die eraan was gekomen is niet meer te achterhalen. De Grand Prix of the Sea tussen Texel en Den Helder is afgelast. De powerboat races zouden begin volgende maand worden gehouden... De organisatie heeft de stekker uit het evenement getrokken... omdat nog niet alle vergunningen binnen zijn. De organisatie van de Grand Prix of the Sea... schuift de Powerboat Racers nu door naar volgend jaar. Ze heeft er vertrouwen in dat het lukt... omdat juist vandaag de Raad van State het groene licht gaf voor de race. En Sebastiaan Verschuur is er niet in geslaagd... om zich op het WK zwemmen voor de finale... van de 200 meter vrije slag te plaatsen. In de halve finale zwom hij de negende tijd... net niet goed genoeg om door te gaan. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Het is niet druk op de weg, maar toch staan er twee files op de A2. Van Utrecht naar Den Bosch, tussen knop het Oude Rijn en Nieuwegein, 5 kilometer. Dat heeft te maken met de werkzaamheden daar de komende weken. Er staat nu alleen een afzetting op de weg, maar het is toch verstandig om via de A27 om te rijden, want er is behoorlijk wat vertraging op de A2. Verderop in Limburg, van Eindhoven naar Maastricht, tussen Maastricht, AK Airport en Maastricht, 5 kilometer. Dit is Radio 1, VPRO. Villa VPRO, Tessel Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Na drie weken het onvolprezen Radio Tour de France op deze zender... opent de Villa vanmiddag haar deuren weer. En natuurlijk hoort u het bij ons als er nieuws is uit Oslo... We praten hier zometeen over de grote vastgoedfraudezaak Klimop. En over wat er nog meer allemaal scheef zit in dat wereldje. En dat doen we met de Financieel Dagbladjournalisten Gerben van der Mabel en Vasco van der Boon. Die zitten hier al in de studio. Hartelijk welkom. En uh, na vier uur ons panel Schuld en Boeteger. Natuurlijk ook over, over Oslo, als ja. daar nieuws over te melden is. Ja, en over de aanklacht, hè. geen moord, maar ja, terreur. Is dat nou beperkend, mm -hmm. een beperkte aanklacht, of juist niet? Exact. En natuurlijk ook over allerlei ander nieuws... uit de wereld van de grote en de kleine criminaliteit. Wilt u uw mening kwijt over alles wat bij ons hoort? Schroom dan niet en ga naar onze site, villa Dit is Radio 1. Villa VPRO. U heeft het gehoord. Begin van de middag is de dader van de aanslagen in Noorwegen voor de rechter voorgeleid. Anders Bering Breivik heet hij. En het was nog spannend of de rechter de pers zou toelaten, of het een openbare zitting geweest zou zijn. Uh, want Breivik die wilde namelijk zijn daad uitgebreid toelichten. Hij wilde het Noorse volk oproepen tot revolutie tegen een mosliminvasie, et cetera, et cetera. En hij wilde alles doen, uitgedost in een of andere uniform, wat hij nog verder uit moest zoeken, want dat wist je nog niet precies. Nou, de redenen voor rechter Kim Heger om de zitting toch achter gesloten deuren te houden, die zijn op zijn minst cryptisch. Want ze zei dat, en dan goed luisteren dat het duidelijk is dat er informatie voorhanden is... dat een openbare hearing met de verdachte erbij... snel zou kunnen leiden tot een buitengewoon ingewikkelde situatie... met betrekking tot het onderzoek en veiligheid. Hm. Nou, Theo de Roos, hoogleraar strafrecht in Tilburg... en raadsheer bij het Hof van de Bosch. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Heeft u nou enig idee wat de rechtbank bedoelt? Nou, ben, ja, je kunt... Hem... Het is inderdaad cryptisch, je kunt er naar gissen. Ik, ik denk dat het uh, te maken kan hebben met uh, twee dingen in de eerste plaats. Uh, en dat is wel vaker gezegd. Uh, je geeft zo iemand dan een, een podium en dat kan toch weer allerlei uh, emoties opwekken. Maar dan zeg je dat toch gewoon, als je ja, dat vindt? Ja, dat ben hè? ik met, met, je, met u eens. Hè? Maar waarom, waarom dan die ontvloerste taal? Is, moet het allemaal zo ongelooflijk voorzichtig aangepakt worden nu al? Als het om hè, zoiets simpels gaat als een uitleg waarom de deur open of dicht is? Ja, nou misschien zijn er ook wel meer uh, oorzaken. En, uh, wie, uh, zijn ze het ook onderling niet helemaal eens hoe ze dat moeten formuleren? Dat komt wel vaker voor. Uh, je kunt er ook wel denken aan de beveiliging ter plekke. Maar dat zou heel makkelijk gezegd kunnen worden, daar ben ik helemaal met u eens. Dat, uh, de, maar dat doen ze kennelijk niet. Misschien is het trouwens toch wel interessant om erop te wijzen... Uh, dat uh, als je het met het Nederlandse recht vergelijkt... dan uh, kennen wij helemaal geen openbare zitting in deze fase van het strafproces. Dus uh, dat het in, uh, in Noorwegen zo'n voorgeleiding voor... Uh uh, een kamer van de rechtbank, een speciale kamer. Van, uh, voor voor de onderzo onderzoekskamer heet dat. Hmm. Heb, uh, Want wat, meneer De Roos, sorry dat ik u even onderbreek. Ja. Wat houdt dat dan, kort gezegd, in, zo'n voorgeleiding? Is dat een soort kennismaking? En wat zegt hij in eerste instantie, schuldig of niet? Wat houdt dat in? Nou, het heeft te maken met de voorlopige hechtenis. Als hij uh, dus uh, in voorarrest moet worden genomen, dan moet hij voorgeleid worden. aan zo'n uh, onderzoekskamer, zoals het heet. En dan moet er natuurlijk ook een aanklacht al uh, geformuleerd worden. Een voorlopige aanklacht kan dat zijn. Maar, eh, net zo, en dat is wel hetzelfde als in Nederland. Hm. <laughs> het, uh, iets, iets anders wat uh, afwijkend schijnt te, te zijn is dat het normaal gesproken is het zo, die, die zitting wordt geopend en dan wordt er gediscussieerd openbaar ja of nee, de OM wilde, wilde dat niet, de, de, de, de pers wilde dat wel en dan neemt de rechter ter plekke een beslissing. Nu is dat besloten voordat de zitting überhaupt geopend werd. Uh, dat is afwijkend, wat zou daar achter kunnen zitten? Een, een soort angst ook weer? Ja, nou, of het ook besloten is, dat, dat lijkt me stug. Want volgens uh, het Noorse wetboek van strafvoordering moet wel degelijk de rechter beslissen uh, voor verder over het voorarrest. Uh, en, en, de eerste beslissing wordt natuurlijk genomen door het openbaar ministerie, politie- het openbaar ministerie. Maar daarna is die voorgeleiding voor de rechter uh, juist voor bedoeld om de rechter zich een oordeel te laten vormen. Dus dat, uh, ik weet niet precies waar wij dit bericht af vandaan komt. Ik heb al meer nogal verwarrende berichten over de Noorse, het Noorse recht ja. gehoord. Het, uh, het, wat ook voortdurend uh, wordt gezegd uh, dat het maximum 21 jaar is. En dan een mogelijkheid van een soort beveiligings uh, ja. TBS-achtige maatregel die, die er uh, overigens ook in een eerder stadium al is. Uh, ja, kan het, de rechter kan het verlengen elke keer met vijf jaar, als hij daar reden voor ziet. Ja, dat is, het precies. Dat is dan zo'n soort TWS-achtige ja. maatregel. Uh, dat kan ook in plaats van een straf, overigens, maar ja, dan moet hij wel uh, aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zoals uh, ernstig, uh, geestelijk verstoord en dergelijke. En bij de vraag of dat vastgesteld zal kunnen worden. Uh -huh. uh, maar aan de andere kant uh, is het maximum misschien toch al hoger. Want ik, ik heb de, wet, de Noorse wet nog eens op nageslagen, maar daar wordt gesproken van als je meermalen gepleegd of een terroristische moord, in dit geval kennelijk werd te lastig gelegd... dan kun je tot maximaal 50 boven het maximum uitgaan als rechter. Hm. Dus dan zou je nog tien en een half jaar erbij uh, kunnen tellen. Volgens, hm. volgens wat wij net hoorden bij de collega's van het journaal... is de aanklacht terreur. Het woord moord wordt helemaal niet gezegd. Of valt dat daar per ongeluk zomaar onder? Ja, de terreur is, uh, een, net als in Nederland overigens, zijn dat zijn specifieke uh, misdrijven. In Nederland is het dan zo dat je het strafverhogend werkt... Dat is in Noorwegen kennelijk niet zo, maar uh, het is uh, ook in Europese landen die bij de Unie zitten, de Europese Unie, Noorwegen wordt er overigens niet bij, maar we zal dat voor het hebben gevolgd dan uh, is uh, het feit dat je de bevolking of delen de van de bevolking schrik aanjaagt... Uh, dat is een kenmerk van terrorisme. Mm -hmm. Dus dan krijgt zo'n misdrijf, of misdrijven moeten we hier zeggen... is uh, dus, uh, meer dan 80 maal gepleegde moord is het... Uh, krijgt een terroristisch karakter. Ja, uh, Als je alles bij elkaar neemt, hè, al die afwijkingen, beslissingen... Uh, achter gesloten deuren, et cetera, en die aanklacht ook... Uh, uh, het, uh, lijkt het er niet een beetje op dat ze een beetje met de handen in het haar zitten daar? Bij die oh ja, het, het is natuurlijk lees heel erg voor, uh, voor uh, paniekvoetbal. En uh, ik weet niet of dat, dat zo'n ernstig. Het klinkt een beetje als een ernstig verwijt, maar dat, zo bedoel ik het absoluut niet. Want uh, het is natuurlijk zo'n ongelooflijk het onderslag bij heldere hemel. Mm. En de Noorse justitie is daar er is totaal niet op ingesteld. En ook in de communicatie met de pers, de hele wereld kijkt mee, laat het mee, is dat natuurlijk een hele opgave. En misschien moet je tegen die achtergrond zeggen dat het in ieder geval wat verstandig is om niet te beginnen met zo'n openbare zitting van die, uh, van die onderzoekskamer. Ja, ja. Oké, okay, Theo de Roos, hartelijk dank. Ja, Theo de Roos, hoogleraar strafrecht en Tilburg, met Hof en der Bos. We spraken over de voorgeleiding van Anders Breivik, de aanslagpleger in Noorwegen. was dat met Milk and Honey? En dat staat op haar debuutalbum. Uh, Holly Cook overigens is de dochter van Paul Cook... En dat was de drummen van de Pistols. Om maar eens wat te noemen. Zo is het. Jij bent niet van de straat. Wij gaan naar de klimopzaak, Ger. Zo. De grootste vastgoedfraudezaak in Nederland ooit. We hebben het er in onze uitzending van de Villa buitengewoon regelmatig over. Met de twee gasten die hier in de studio zitten. Gerben van der Marel en Vasco van der Boon. Beide journalist bij het Financiële Dagblad. Hartelijk welkom. Nog even kort gezegd. Oplichting, corruptie, witwassen, valsheid in geschriften. Nou goed, de verdachten worden van, van alles en nog wat uh, verdacht. Er wordt hen van alles en nog wat aangevreven. Het gaat uh, om een zaak waarbij voornamelijk het Philips Pensioenfonds... en het oude bouwfonds, dat is inmiddels een onderdeel van Rabo, Rabo-vastgoed... voor 200 miljoen opgelicht zijn. En dat gebeurde allemaal onder het toeziend oog van accountants, notarissen, commissarissen. Ja goed, onder het toeziend oog. Niet dus, maar dat toeziend oog had er moeten zijn. Uh, er zijn 43 procesdagen inmiddels geweest. Alle uh, verdachten zijn gehoord... Alle getuigen zijn ook gehoord. En in september zal de rechtbank de draad weer oppakken. En um, dan zal ook het OM met een, met een ijs met een op ijs. tafel... Ja, ja, komen ze met een ijs. Ja. Um, Jullie, Gerben en Vasco, hebben een boek geschreven over deze hele zaak. En dat boek verscheen al voordat... Uh, de eerste procesdag er was. Erg, hè? Nou, dat wilde ik net zeggen. van de Veel, Jan van Vee. Ja, precies. Heel Jan van ernstig. Vee, dat is een hoofdverdachte. Daar hebben jullie al vaak over gesproken. Dat is oude directeur van het bouwfonds. Dat ja. is een spin in het web. Die heeft inderdaad een beetje met een, met een beschuldigende vinger naar jullie geweest. Ja, we zijn enorm Vaskoen. in dubio geweest, hoor. Om uh, gewoon tien jaar te wachten totdat de hoogste rechter... <laughs> in deze uh, grootste fraudezaak ja. ooit in Nederland het laatste woord zou hebben gezegd. Bedoel je dan, en dan god of gewoon de hoofdraad? En dan daarna... Uh, daarna is uh, verslag doen van uh, uh, wat deze zaak mogelijk zou kunnen hebben behelst... en wat de verdenkingen zijn en wat de achtergronden zijn. Um, maar ja, het uh, verslaggeversbloed uh, kroop toch waar het niet gaan kon. En uh, we zijn toch maar gaan schrijven... Uh, voordat de rechtsgang in, tot in laatste instantie is ja. afgesloten. Geben. En dat uh, vinden een aantal mensen heel erg, ja. waaronder uh, vooral de verdachte. Kijk het, het kan natuurlijk zo zijn dat half Nederland... op grond van jullie boek vindt dat deze mensen... de hoogste ra opgehangen moeten worden. Maar voorlopig gaat nee, daar dan de rechter over. Nee, het daarover. boek uh, niet uitgelezen. In, nee. in het laatste hoofdstuk uh, uh, breken we... Uh, nou juist een lans voor de mogelijkheid... dat, uh, zoals in veel mm -hmm. fraudezaken uh, in Nederland... Uh, deze verdachten ook uh, vrij ja. worden gesproken. Nee, oké, okay, maar mensen kunnen een eigen oordeel hebben. Kunnen zeggen, jullie kunnen die conclusie wel trekken... maar wij vinden wat wij gelezen zo ernstig enzovoort. Maar uiteindelijk gaat een rechter daarover. En hebben jullie ooit ergens het gevoel gehad... dat die rechter enigszins beïnvloed is geworden door jullie boek... als ze het al gelezen zou hebben? Ja, die vraag is hem ook, is hem ook gesteld. Hè. Aan alle rechters uh, is aan de orde geweest. Uh, ze zeggen het boek niet gelezen te hebben. Het is, het is niet onopgemerkt gebleven, uh, zeggen ze dan uh, mooi. Ja. Uh, ze lezen wel kranten, uh, maar ze hebben het boek niet gelezen... Um, ja, om toch nog even Fasco bij te vallen. Het is, een, uh, het is niet een zaak tegen één verdachte. Hè? Eén iemand nee. die, die eigenlijk wordt vermorseld door, de, door het machtige justitieapparaat. Het is een hele groep. Het is een, uh, uh, een cultuur die aan de kaak wordt gesteld. Dat is het. En het is... Uh, ja, wat dat betreft, de officier van justitie... heeft er ook al iets ter verdediging van ons opgezegd. Maar ook de advocaten begrijpen dondersgoed... dat dit materie is voor een boek. Je ja. ga je niet wachten tot het hoogste nee. recht heeft geoordeeld. En het is zoveel meer dan een individuele strafzaak. Het is bijna uh, zo gek, wat, want je zegt dat... het is een cultuur die je aan de kaak stelt, dat hele wereldje... dat het bijna een is welke personen, welke naam je ze geeft. Het is bijna zo alsof als je in dat wereldje zit... je er niet omheen kan dat je daarmee besmet bent. Ja, en zo. ik zou daar nog aan willen toevoegen... Het is bijna verwijtbaar als je als journalist niet de aandacht hieraan zou besteden die het verdient. Uh, juist de journalisten die het hebben laten liggen. Uh, in de vastgoedwereld was jarenlang al te horen dat ze corrupt waren bij het Pensioenfonds. Dat wisten wij niet. Dat wisten vakpers wel. Dat is ook ons verteld. Hè, waarop wij zeiden: waarom hebben jullie dan niks mee gedaan? Hè? Ja. Er is toch heel veel geld mee gemoeid. Um, uh, ja, wij zien het als onze journalistieke plicht. Uh, en ook uh, niet meer dan logisch dat wij op de meest mogelijke creatieve manieren. ook onze informatie verzamelen. En als dat dan uit een vertrouwelijk strafdossier uh, komt. Uh, uh, en wij vinden het geloofwaardig. Want we hebben telkens die toets zelf gemaakt. Hè. Uh, het zijn niet tussentijdse conclusies van de FIOD. Het wordt ondersteund door tapmateriaal, door geldstromen die helemaal in kaart worden gebracht... en door de meer dan 100 mensen die wij gesproken hebben voor het boek... He, mm. op eigen gezag, he, dat zijn geen getuigenverklaringen... maar dat zijn, de, zijn mensen die we zelf gesproken hebben... in hun ogen hebben kunnen aankijken. Ja. En toen voelden we op een gegeven moment onszelf sterk genoeg... om ook dat boek te publiceren. Ja. Uh, he, daar, gaan we, daar gaan we er gewoon voor. Oké, okay, Vasco van der Boon, Als, zoals gezegd, 43 procesdagen, alles ligt op tafel. Uh, hoewel, dat zeg ik nou wel, ligt alles op tafel volgens jullie... Nee, uh, ik denk eigenlijk uh, dat niet alles op tafel ligt. Uh, er zijn, uh, in die 43 dagen zijn er ontzettend veel uh, losse eindjes uh, langsgekomen. Uh, uh, Noem uh, is op, een hele op, belangrijke. Uh, nou, uh, wat ik een, een hele intrigerende vind... is dat de hoofdverdachte Jan van Vlijmen, hè, de oude bouwfondsdirecteur... Uh, die zegt de hele tijd... Ter verontschuldiging van zijn handelen. Ter verontschuldiging van het omkopen waar hij aan meedeed. Van ja, zo ben ik opgegroeid. Uh, als klein jongetje werd me dat verteld. Van zo doen we dat in het vastgoed. En uh, ik zit dan de hele tijd te wachten als journalist... Dat de rechter vraagt... Goh, van om, wie heb je dat geleerd? Dat? Van wie heb je dat dan geleerd? Ja. En bij, uh, wat was dan dat eerste project... Uh, waar je het omkopen hebt uh, geleerd? Dan gaan we de jongens en, ook en, nog even... Uh, uh, uh, nou, dat hoeft schrijven. niet eens. Het is waarschijnlijk allemaal verjaard. Uh, hmm. uh, want je hebt het dan over... Uh, een um, omkopingspraktijk uit de jaren zeventig. Maar we weten dat het bijvoorbeeld bij een winkelcentrum in Amstelveen. daar is Jan van Vlijmen. Uh, heeft hij de kneepjes van het vak, zoals hij zelf zegt, zegt geleerd. Nou, ik zit dan dus echt te wachten. van uh, vraag dan door. Maar dat, ja. dat, het wordt helemaal. Het is al zo'n grote, gecompliceerde zaak. Het ja, uh, OM en de rechters die hebben het helemaal uitgekleed tot. Een, een, een, een slechts een deel van de, van de verdenkingen, eigenlijk. Ja. He, de de, de, de tassenlegging is maar een selectie van wat er mogelijk allemaal uh, mis is geweest. En ze beperken het echt duidelijk tot uh, nou, een klein deel van, uh, van, van om, de En wat verwijtbaar is, hè, en wat niet verjaard is. Dus er is wel wat voor te zeggen, ja. toch? Nou, ze hebben eigenlijk. Uh, ze, hebben het, van de Maro? ze hebben het in iets, in iets ander vat uh, gegoten. Ze hebben, het, um, ze hebben ze als verdachte van uh, als lid, leden van een criminele organisatie aangemeten. Mm -hmm. En wat het OM hoopt is eigenlijk dat ze denken... nou ja, hè, er zijn wel 30, 40 vastgoedprojecten die stinken, hè, die niet deugen. Maar laten we maar een paar te lasten leggen die makkelijk zijn te bewijzen. Mm -hmm. En we gooien het over de boeg van de criminele organisatie. En dat is eigenlijk een soort van uh, ja, verzamelterm... waarmee je eigenlijk die groep als geheel veroordeeld kan krijgen. En dan ook in de hoop dat de rechter... Wetende dat er veel meer zaken zijn, dat hij daar rekening mee houdt in de strafomlegging. Ja, ja, ja, je, dat... je, je ziet het ook uh, bijvoorbeeld in de, in de civiele procedures. die de benadeelde partijen, Rabo Bouwfonds uh, en Philips Pensioenfonds, nu voeren hmm. tegen de verdachten. Nou, we vandaag weer uh, op de voorpagina Financieel Dagblad een nieuwtje daarover. Dat in het hoofdkantoor van ABN AMRO, dat dat uh, gebouwd is met behulp volgens de Rabobank nu... Uh van malversaties. Ja. Daar zijn... Daar zijn uh, uh, er is ook ge omgekocht, gefraudeerd. De Rabo is inmiddels uh, wat en, vroeger een bouwfonds en, en, en, was. En, en zij ze zeggen dus, wij ja. zijn toen... de bouwfonds is nu van ons. Zij zijn toen bedonderd. Ja, en de Rabo probeert die schade te verhalen op uh, de verdachten. Maar dat speelt deze zaak. Dat, dat hoofdkantoor ABN AMRO. Gebouwde bouwfonds. Ja. En dat speelt geen rol in het strafproces. Nee. Maar, maar dat komt natuurlijk. Je moet om het duidelijk te houden. En om voor zichzelf het overzicht te houden. Moeten ze het richten? op vrij tastbare, ja, concrete wel, dingen. Maar als, maar als journalist, boek bijvoorbeeld, en het verhaal als samenleving eronder, zou ik zeggen... We, we willen weten wat er nog meer allemaal is. Als zo iemand is. als Jan van Vee zegt... luister eens, dit, ja. dit is mij met de paplepel ingegoten... want dit is namelijk de manier waarop er in deze wereld gewerkt wordt... dan zou je dus inderdaad zeggen... misschien moet je het dus niet op mensen en op dingen... maar moet je die hele wereld dus heel goed doorlichten. Omdat je er, hoe erg het ook is, misschien vanuit moet gaan... dat het een uitzondering is als je het niet doet. Ja, het is heel moeilijk meetbaar. Hè, van hoe, is, hoe, hoe diep geworteld is die cultuur? Nou, we spreken ook vast goed mensen. Mannen, meestal zijn het. Hè, die zeggen, wat een onzin. Hè, die, wat die Jan allemaal vertelt. Hè, die probeert eigenlijk de zwarte pieten en om zich heen te wijzen. Het is niet zo. Het grootste deel van de wereld is wel schoon. Hm. Uh, maar... Het is moeilijk vast te stellen, maar we weten dat het een hele intransparante markt is. Hè? Mm -hmm. Wat is nou de prijs van het vastgoed? Wie deelt met wie? En het zijn allemaal onder onsjes. En juist in zo'n uh, in zo intransparante markt, uh, daar weten mensen natuurlijk heel goed daartussen te wringen ja. en, en posities op te eisen. En nou, we hebben de meest rare constructies voorbij horen komen: dat mensen uh, miljoenen uitbetaald krijgen door uh, zeg maar één telefoontje te plegen <laughs> of om één uh, claim op een stukje grond uh, te hebben. Hè? Dat is een ja. mondeling afgesproken. Gesproken. En, en wat dat betreft... En dat is eigenlijk wat interessante Als we even boven de materie uitstijgen, mm -hmm. he, boven die rechtsgang... Ja. dan zie je eigenlijk dat die, dat die mannen die hierin werkten in die wereld... eigenlijk een, in loondienst waren, een salaris hadden, verzekerd waren... en eigenlijk alle nou ja, prettige dingen die horen bij loondienst... combineerden met een soort van vergaand ondernemerschap... waarbij ze heel veel geld aan zichzelf toekende en aan hun vriendjes. Uh, uh, ze zeiden van... ja, ik bleef ondernemer binnen mijn bedrijf... maar ja, nooit failliet konden gaan. Want ze maar... waren natuurlijk in loondienst. En wat dat betreft was het echt een loterij zonder nieten. En is echt zijn mensen zo ongelooflijk rijk daarvan geworden. En, en zonder dat iemand dat, uh, dat hij door heeft gehad eigenlijk. Nu hebben jullie eventjes afstand ook genomen van 43 proces. Daar is even nagedacht... wat voor lessen kun je hier eigenlijk nou eigenlijk uittrekken? Um, ik wou even, even een voorzet geven... En ik kwam erop door wat je zo pas zei, het gemak waarmee zo'n Jan van Vee zegt... iedereen deed dat, ik ben zo opgevoed, en waar maak je je eigenlijk druk over? Heeft dat ook niet consequenties voor het feit waarmee ze dat verborgen hebben... of eigenlijk juist niet verborgen hebben, dat het relatief eenvoudig geweest is... om al die zaken boven water te spitten? Nou, dat is nog best wel moeilijk geweest, hoor. Want, kijk, met de kennis van nu... en je ziet al die prachtige geldstromen... al die poppetjes en kerstbomen met bv's... en je ziet zo die miljoenen zo wegdruppelen... letterlijk en figuurlijk... zo allemaal in de zakken verdwijnen van die ja. directeuren. Het ziet er prachtig uit. Maar wat een werk heeft daar ingezeten om dat in kaart te brengen. En mm -hmm. die mannen wisten dat hun telefoons getapt zouden kunnen worden. Dus ze hadden hebben... Nou, er zijn iets van 70.000 telefoongesprekken opgenomen. En maar het dat... feit dat het voor hun zo'n normale cultuur was... heeft niet toegeleid dat ze onbewust... De niet goed afgeschermd hebben. Dat is niet. Nee, zo. Ze waren juist enorm druk bezig met het creëren van een uh, papieren uh, werkelijkheid. Uh, en uh, daarbij werd niet uh, teruggediend voor uh, uh, systematische ja. uh, valse facturen, uh, valse titels voor betalingen uh, ja. uh, op dissen. Maar het was een papieren werkelijkheid die moest dan legitimeren dat er allerlei ja. onverschuldigde betalingen heen was. Ja, ja, wat is voor jullie nou de les geweest? Wat is, uh, jullie hebben daar vier eigenlijk he, getrokken. Wat is voor jullie nou de, de belangrijkste les? Nou, uh, we kunnen voor ons persoonlijk als journalist kunnen we een les uh, trekken. Dat is namelijk uh, uh, altijd tot het einde doorgaan uh, met dit soort onderzoeken. Uh, nooit opgeven en altijd zoveel mogelijk mensen blijven spreken. Ik denk over de vastgoedwereld en hoe Nederland uh, toch weer op de kaart staat. Hebben we ABN AMRO gehad met het boek van Jeroen Smit, de prooi. Mm, ja. uh, toezichthouders, uh, uh, uh, ja doen hun werk gewoon niet goed. Uh, mensen hebben veel te veel vertrouwen in directeuren. En wat blijkt, ook weer uit deze zaak, die, uh, ja, die misbruiken eigenlijk hun macht. Hè. Die hebben uh, veel meer dan degene die de pennen inkoopt voor, uh, voor de onderneming uh, hebben die uh, vrij spel. Hm. En, uh, en, en, daar, en... Wordt, uh, daar wordt ongegeneerd uh, uh, misbruik van gemaakt. Uh, hebben jullie ook, of nou dat is geen les, maar Ger had het in het begin al even over de losse endjes, Vasco. Hm. Jij noemde er toen al een. Is ook niet blijft ook niet een los endje. En voor het publiek buitengewoon moeilijk uit te leggen dat een aantal van, van de verdachten, uh, niet allemaal, maar een aantal, zoals dat heeft geschikt heeft. Wiens verhaal ja. dus helemaal nooit naar voren komt. Waar we ook verder nooit meer wat van horen, maar die genoeg geld hadden hoe dan ook gekregen om de boel af te kopen. Ja, dat is uh, moeilijk verteerbaar uh, in eerste instantie. Maar aan de andere kant, ja, kijk, ook niet iedereen die door het rode licht rijdt... niet iedere automobilist die een verkeerslicht negeert... wordt achterna gezeten door de politie en, uh, en, en daarvoor bestraft. Zo, zo werkt het systeem nou mm -hmm. eenmaal. Het ja, de mate waarin is je, wel... Je uh, zou een zeer uh, vervelende samenleving krijgen... als ja. iedereen die een misstap heeft gegaan... Dat begaan, begrijp ik, maar je hoort weer, weer dus ook hun verhaal... maar hun verhaal wordt ook ja. niet gehoord... Dat, wat jij nu zegt, begrijp ja, ik. Maar er, er ontbreken is, daardoor stukken in het ja, geheel. De, ja, ik, de, ik denk, uh, het, het, het maakt in ieder geval ook dat het trekken van politieke lessen... of het, les, het trekken van lessen door uh, deze markt, uh, de, de vastgoedmarkt... Uh, dat wordt belemmerd doordat uh, slechts een kleine selectie... van uh, uh, de malversaties voor de rechten wordt gebracht. Ja. En er zijn gewoon heel veel vastgoed... Bonzen die nu denken van hè, hè, nou dat was het dan, jongens. We kunnen weer verder gaan met het spel zoals we de hele tijd gespeeld hebben, Een beetje beter oppassen. Maar je moet aan beginnen, jongens. We zijn van de haak, dit de Jan van Vlijmen wordt gepakt en ik ben ontsnapt. exact. En dat is de dat is beperkt, hè. Wat kun je nou doen om ervoor te zorgen dat er een cultuur ontstaat waarbij de Jantjes van Vlijmen in de toekomst niet zo opgevoed worden? Ja, nou, ik vind de, de, zijn Tientallen maatregelen die je zou kunnen nemen. En hele simpele maatregelen die je zou kunnen nemen. om het risico op integriteitsschendingen in de vastgoedmarkt te beperken. Hele simpele. De vastgoedmarkt hangt aan elkaar van uh, mondelinge afspraken. Nu ook voor de rechter. zeggen mensen die uh, miljoenen claimen van bouwfonds. van ja, daar heb ik recht op. En dan vraagt de rechtbank, waarom dan? Ja, ik had een mondelinge afspraak. Hm. Geen snipper papieren bewijs. Uh, op puur op basis van mondelingenafspraken, geld claimen. Nou, de, een schriftelijkheidsvereiste, zoals in de rest van de financiële wereld doodnormaal is, zou in de, uh, commerciële vastgoed uh, ook ingevoerd kunnen worden. Het is maar een voorbeeld. Okay. Laatst door u, Vasco van der Boon. Hij zat hier met zijn collega van het financiële dagblad Gerben van der Maro. Zij schreven een boek over de vastgoedfraude. De klimopzaak die in september weer doorgaat. En we zullen hen ongetwijfeld hier bij ons in de villa nog uitgebreid horen. En misschien ook nog wel over nieuwe vastgoedzaken die toch boven tafel blijven komen. Hartelijk bedankt. De villa is zometeen na het nieuws terug. Met ons panel Schuld en Boete kan het mooier. Tot zo. Het laatste nieuws. Alle ogen zijn gericht op die voorgeleiding vandaag. De voorgeleiding in Oslo van Anders Breivik gebeurt achter gesloten deuren. Verslaggevers ter plaatse. Zoals de premier het zei, Dat ze krijgen ons niet klein. We are strong and we will make this one way or another. Feiten en emoties. De Noorse premier Stoltenberg kon op de minuut stilte aan vandaag om 12 uur. Ik vond het uh, zeer indrukwekkend. Radio 1.